10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De FNV houdt op te bestaan en zal opgaan in een nieuwe vakbeweging. Voorzitter Jongerius en haar grote tegenstander Van der Kolk van FNV-bondgenoten zullen dan opstappen. Dat is de uitkomst van twee dagen vergaderen door de FNV-top over een rapport van twee bemiddelaars. Als de FNV-leden ermee instemmen, komt de nieuwe bond er nog voor de zomer. pvda kamerlid Kleinsma is gevraagd om in mei een oprichtingscongres voor te zitten.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 De afgelopen zes jaar is bijna honderd keer onderzoek gedaan naar incidenten... waarbij Britse militairen Afghaanse burgers hebben gedood of verwond. Op het Junior Eurovisie Songfestival is Nederland tweede geworden. De dertienjarige Rachel kreeg met haar nummer Teenager... vijf punten minder dan winnaar Georgië. Dertien landen deden mee aan de liedjeswedstrijd in Armenië. In 2009 won Ralf Makkenbach voor Nederland het Junior Eurovisie Songfestival... met het nummer klik-klak. In de eredivisie heeft NEC een punt gepakt bij Groningen. ter 3-3. NEC-aanvaller Platje scoorde de gelijkmaker diep in de blessuretijd. Alle doelpunten van Groningen werden gemaakt door Texera. Er waren nog twee wedstrijden. ADO-Den Haag-NAC 3-0 en de graafschap Roda 1-2. Ajax speelt op dit moment thuis tegen Excelsior. Het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui. Het koelt af na een graad of zes.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 Nogmaals, goedenavond. Dit is het stuur van de overzichten met onder andere straks het buitenlands voetbal. Extra aandacht voor Duitsland. En natuurlijk heel veel aandacht voor de titanenstrijd tussen Ajax en Excelsior in de arena. En die houdt kamp. Ja, Amsterdam-Rotterdam. Het is uh, 2-1 ja. voor, voor Ajax. Maar Ajax speelt niet best, hoor. Het is uh, af en toe komen uh, die kepers uh, in de buurt van het strafschopgebied van Excelsior. Uh, kansen te over eigenlijk wel voor goede schoten en dat soort zaken. Maar Excelsior houdt het uh, nog dicht. En zelfs uh, af en toe gevaarlijk bij uh, een gelijkmaker. Af en toe één keer. Uh, nu uh, goed paasje op Lodero. Lodero wordt naar de grond getrokken. Scheids... Wat geeft de scheidsrechter? Ja, hij geeft, hem toch. hij geeft hem toch. Het duurde heel lang, maar hij geeft hem op aanraden van de assistent scheidsrechter die uh, uh, duidelijk zag en niet gaan zeuren de graaf. Niemand moet gaan zeuren, want ik zag het zelfs van een uh, kleine 100 meter afstand dat Lodero aan de schouder naar beneden werd getrokken en daarvoor terecht de penalty krijgt. Wordt aan de linkerschouder uh, naar beneden getrokken door Watte En dus is daar uh, een duidelijke penalty voor Ajax. Gaan we. Is dat uh, nog nodig de... of niet? Nou, ik denk het niet. Wat uh, mij betreft, niet trouwens. Maar uh, het is uh, geen echte doelpoging. Er staan nog wat mensen omheen. Uh, dus uh, laten we maar zeggen dat het een gele kaart is. Maar die heb ik ook niet zien geven. Uh, de penalty gaat genomen worden door Soleimani. Die kan in de dubbele cijfers gaan komen. Want staat op 9 doelpunten. Kan op 10 gaan komen als hij met het linkerbeen keeper eruit kan verschalken. Ik zie trouwens uh, in mijn ooghoek dat Davy Klaassen aan het uh, warmlopen is. Beneden, dat is uh, het nieuwe grote talent van Ajax. Maar nu Soleimani. Met Wesley de Ruiter, de van Sulemani, het schot van Sulemani en tegen de paal, maar wel erin. Hij gaat links van de keeper tegen binnenkant paal en in de andere kant van de keeper in het zijnet, oftewel in het doel. En zo leidt Ajax met 3-1 door het doelpunt van Sulemani na het terechte penalty gegeven, door dus schrijft dat tegen 10 Excelsior spelers, Ajax 3, Excelsior 1. Got to get you into my life on earth, wind and fire. Mijn oma deed het vroeger beter, en Andy. <laughs> ja, dat is ook waar je truiën te zien. Het is uh, een vrije trap voor Ajax. Wie staat er allemaal bij? Ik zie dat Jan Vertongen een beetje baalt, want die vond dat hij aan de beurt was. Maar Theo Jansen zegt, uh, nee, die vrije trap die is weer voor mij. Die gaat er nu in. En als hij het niet doet, want drie maal in Scheepsrecht, heeft hij het drie keer vanaf dezelfde plek mogen proberen. Dit is de derde. Lodero doet het. Ha! Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een mooie van Nicolas Lodero. Lodero staat ernaast. Iedereen denkt Theo Jansen, maar Lodero die kan het. Die schieten we even over die muur. Ala Jansen achter Wesley Druiten. Mooie goal, kan niet anders zeggen. Vrije trap Ajax, Nicolaas, Lodero en keeper Wesley Druiten is kansloos. Dus Lodero kan het ook. En nu komt Jan Vertongen hem speciaal nog even feliciteren. Ja, knappe vrije trap. Van Nicolas Lodero. Ik denk dat hij straks nog gewisseld gaat worden. Als Davy Klaassen gaat komen. Die krijgt nu de laatste instructies van Carlo Lamy en van Frank de Boer. Lamy de keepers trainer. Die altijd de, de zeg maar, laatste instructies geeft. aan. Klaassen zet hij niet met je handen aan de bal komen en zo. En Frank de Boer zegt uh, de dingen waar het uh, echt om gaat. En ik ben benieuwd wat Klaassen allemaal uh, kan brengen nog in de rest van deze wedstrijd. 4-1 stand. Vertongen, vertongen. Soleimani Lodero met tussendoor. Derren Maatsen die daarvoor meteen gestraft werd. Want die is naar de kant gehaald. En Jurgen Mattei is zijn... Vervanger Ajax in de aanval via Ebesilio, een van de invallers. Bij Ajax gaat de bal weer naar Lodero. Lodero kijkt naar de, naar de rechterkant waar uh, vrij staat Ligion. Ligion gaat uh, lopen met de bal. Doet dat heel uh, handig, gaat langs Aalberg, maar komt dan Wattenmaleo tegen. En uh, heeft nog altijd de bal tussen twee mannen, komt er bijna uit. Maar Wattenmaleo kan dan... Uh... Uh, verder gaan terwijl Lijon een overtreding maakt op Guatemalayo en dus er een vrije trap is voor Excelsior. Gaan we de wissel krijgen? Kijken wie eruit gaat. Ik denk Lodero. Maar uh, het is inderdaad Lodero die gaat. En Davy Klaassen komt. De man die zowel goed aanvallend middenveld kan spelen als in de spits. Zal nu de rest van de wedstrijd in de spits bij Ajax gaan staan. Davy Klaassen is zijn naam. Maakt zijn een debuut tegen Lyon. En vorige week wist hij al te scoren voor het eerste van Ajax. Hij komt in het team van Frank de Boer in plaats van Nicolas Lodero. We zitten in de 69ste minuut van deze wedstrijd. Nog een minuutje of 20 voor Davy Klaassen bij een 4-1-voorsprong van Ajax. Groningen-Nek was de vroege wedstrijd. En drie keer kwam Groningen op een voorsprong door Texera... Eén uh, keer was het Ibrahim die gelijk maakte. En de andere twee keren was het platje. 2-2 en 3-3. Dus gaf Groningen drie keer een voorsprong weg. En toen zei Jan Rols, onze verslaggever tegen de trainer van FC Groningen, Piet Ruistra. Pieter, ben je erg boos? Nou, vooral teleurgesteld. Hè. Als je vlak voor het einde met 3-2 komt uh, en je verliest hem nog in de 92 minuten... dan is het zuur, zeker hier thuis... Aan de andere kant, uh, als je kijkt naar de wedstrijd en uh, de moeite die we toch hadden vandaag om te anticiperen op de veranderingen die NEC doorvoerde. Ja, dan uh, kan dat ook gebeuren. En uh, zeker als je ziet hoe die bal dan valt op het allerlaatste, ja, dat is niet goed. En daar ben ik wel eens teleurgesteld over. Wat ik een beetje voelde aan het spel van Groningen, dat ze toch wat verkrampt, wat angstig waren en ook gaandeweg de wedstrijd werden. Nou ja, ik vond dat we nog wel redelijk begonnen. Uh, NRC liet ons ook wel uh, de kansen. Die gaf ons veel ruimte, die zaakte ver terug. Uh, aan de andere kant kijken uh, vorige week dik verloren. Dus dan is dat logisch dat een jonge ploeg uh, daar even uh, ja, naar moet zoeken. Uh, als je dan op 1-0 komt en uh, heel ongelukkig vond ik met een de beslissing... waar die vrije trap gegeven werd, kom je dan uh, direct uh, eigenlijk op 1-1. Wordt ook knullig verdedigd dan? Ja, natuurlijk. Uh, als die vrije trap gegeven is, dan moet je vervolgens weer gewoon die vrije trap... en, en, en dat luchtduel moet je winnen. Maar ja, dat, dat, is, dat zijn van die zetjes die deze ploeg dan krijgt. En daar kunnen we moeilijk mee omgaan. En ja, dat is wel... Uh, nou ja, dat moet wel veel beter. Als je die, die derde goal van platjes ziet, die staat helemaal vrij... U staan met 3-2 voor. Hoe, hoe kan dat? Nou, kijk, iedereen speelden 1 op 1. En uh, voordat hij vrij kwam hadden we al drie of vier mogelijkheden om dat duel te winnen. Hadden we drie, vier mogelijkheden om die bal uh, naar voren te schieten. Ja, als dat dan nagelaten wordt... En dat zijn nou net die dingen waar ik het ook in de kleedkamer over heb. Daar moet je ingrijpen, daar moet je laten zien hè, dat je die wedstrijd ook over de streep wil trekken. Dan hoeft het ook niet meer mooi, dan moet het gewoon op een uh, doeltreffende manier. En dat hebben we nagelaten, want is, uh, de, de, de NEC was daarin veller. Normaal ben je hier altijd vrij snel bij de persconferentie. Hè? Nu was je lang in de kleedkamer. Ben je er meteen eigenlijk, heb je er meteen de spelers erop aangesproken? Nou, we hebben wel even aangegeven wat we ervan vonden, ja. Maar aan jouw gezicht te zien, ben je behoorlijk uit je slof geschoten? Nou, dat, dat, dat valt er mij. Maar is dat nodig bij deze ploeg? Nou, bij deze ploeg is vooral nodig dat ze in zichzelf gaan geloven. Ze kunnen heel goed voetballen, dat hebben we al laten zien. En, en, en dat besef, dat moet er continu zijn. En dat moet de komende twee wedstrijden, Vitesse uit en Utrecht hier, moet het ook, uh, aan laten, moeten ze dat ook aan iedereen laten zien, aan zichzelf, aan de, aan de trainers, maar vooral aan het publiek.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 Met die escapist. 4-1 bij Ajax Excelsior. Is dat ook een beetje het krasverschil in het veld en de outcome? Ja, minimaal. Ik vind dat het, eh... het krasverschil eigenlijk groter had moeten zijn. Maar Ajax dat niet doet. Omdat ik Ajax nog steeds niet echt goed vind uh, voetballen. Uh, we weten toch te weinig te creëren tegen het team van Excelsior. 4-1 de voorsprong. En dat is uh, uitstekend natuurlijk. Maar toch uh, het had gewoon veel meer moeten zijn. En ik denk dat je toch ook naar... Uh, bijvoorbeeld zaken als uh, je doelstal door moet kijken als Ajax zijnde. Alhoewel de achterstand op haar zit is wel erg groot. Eriksen heeft de bal. Speelt de bal even breed naar Soleimani. Soleimani terug naar Eriksen. Eriksen, Anita. Anita, Eriksen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je schiet geen meter op. Als de bal wel. Goed naar buiten gaat naar Ligion. Naar Klaassen. Bijna kan Klaassen de bal binnentikken. Waar het niet dat daar nog net tussen zat Noritio Nieveld, die de bal over de achterlijn speelt. En dus een hoekschop voor Ajax. Een wissel net wat eruit met een blessure. Verdraaide zijn knie. En Martijn de Vries is zijn vervanger. De hoekschop is genomen. Komt bij Ligion terecht. Die speelt hem op Eriksen. Eriksen terug naar Anita. Maar nou, niet de bal breed naar nou, Vertongen. Vertongen, mooi balletje. Richt die tweede paal. Lidjon kopt de bal. En dan kan er niemand hem intikken. Nou, hij krijgt hem terug. Schiet hem tegen de paal, Lidjon. Dat scheelde weinig. Was de eerste geweest voor Ajax, Was leuk geweest. De bal wordt over de zijlijn getrapt door de verdediging van Excelsior. Met een beetje mazzel kreeg uh, uh, Ruben Lidjon de bal terug. Maar hij uh, knalde de bal tegen de paal. En de bal ging nu niet in het doel zoals dat eerder wel het geval was toen Soleimani de 3-1 scoorde. Bal bezit voor Ajax via Eriksen. Eriksen kijkt en speelt de bal naar al de wereld. Mooie knal, mooie vangbal van Wesley Druiter. En zo zal het nog een kwartiertje doorgaan. 77 minuten gespeeld. Ajax leidt met 4-1 en daar zal het toch niet bij blijven. De graafschap Roda eindigde in 1-2. Het werd pas op het eind eigenlijk spannend... toen de graafschap van een 0-2-achterstand eh, nog terugkwam... door een goal van Rozen. Bas Vigelen praat na met de trainer van Roda... en die heet Harm van Veldhoven. Dat is drie op een rij. Uh, daar zaten jullie wel even op te wachten ook? Ja, ik denk dat iedereen uh, hoopt de volgende wedstrijd weer te winnen. En, en wij wisten ook toen wij de laatste vijf wedstrijden gingen... dat dat wedstrijden waren van ons niveau... en dat we daar klaar voor moesten staan. Nou, goed, Als je de eerste drie kunt winnen, dan ben je er wel goed mee begonnen. Ben je tevreden over je ploeg vandaag? Ja, ze winnen, dat is goed. Maar het spel? Nou, ik vond wel dat wij de, de beste voetbal in de ploeg waren. Ik vind dat wij op een 20 minuutjes na de wedstrijd heel goed onder controle hadden. Uh, het beste vanuit het systeem gespeeld hebben. Maar dat we wat moeite hadden de eerste 10 minuutjes met uh, zelf de bal in het elftal te houden. Waar we wat, wat dombalverlies hadden. En naar het einde toe dat je eigenlijk een beetje de powerplay-voetbal van hun... met momenten toch door de knieën ging. En uh, ja, god, dat zijn wel de 20 minuutjes waar je ook een wedstrijd kunt verliezen. In die andere 70 minuutjes uh, heb je alles onder controle. Speel je de bouw goed rond, creëer je goede kansen en ben je de meest volwassen ploeg. Is het je een doorn in het oog dat jullie nog niet één keer de nul hebben gehouden? Eigenlijk niet. De eerste trainer die, ik hoor die dat niet vervelend vindt om tegen goals te slikken. Ik, ik weet wel, dat heeft mijn moeder en vader vroeger altijd gezegd... als je er eentje meer maakt dan anderen, dan, dan win je meestal. Dat is de Nederlandse opvatting, hè? Dat is de Nederlandse opvatting. Dus uh, zolang ik er eentje meer maak, kan ik dan mijn leven... en we gaan proberen voor de voetbal. Dat zie je ook vandaag. Wij, wij proberen het spel te spelen. Wij proberen ook de backs door te laten schuiven... En, en, en dat maakt ons dus wat we nu zijn. En ja, soms een serie wel een ondoebeld. Dat probeer je natuurlijk te vermijden. Uh, en op termijn moet je dat ook meer en meer eruit gaan halen. Maar ik kijk naar het groeiproces. Ja, en uh, je keeper red je even goed in de slotminuut. Want ik telde hem al. Nee, dat, dat is zo. Ik, het zou, zou heel jammer geweest zijn. Ik vond het dan ook niet verdiend. Maar ja, het, het had heel goed kunnen gebeuren. En dan heb je niks te zeggen op basis van dit laatste moment. Uh, en dan zou het ook pijn gedaan hebben. Maar uh, hij doet vandaag een geweldige save waardoor we de drie punten mee naar te nemen. Tot slot, wanneer ben je tevreden als straks de winterstop aanbreekt? Ja, proberen probeer ten in eerste de volgende weer te winnen. En uh, dat is een moeilijke, VVV, uh, die nu toch een tik hebben gekregen. Dus die er niet blij mee zijn. Nee, daar was ik helemaal niet zo blij mee. Maar dat is, dat is voetbal, dat kan ook alle kanten op. Maar wij moeten gewoon naar ons eigen proces kijken. En, uh, en, en zorgen dat we ons erdoor kunnen maken en ons niveau halen. En dat door misschien ook weer met datgene wat we de laatste week aan het doen zijn... ook weer daar iets extra's te kunnen halen. Ja, goed, dan heb je de laatste wedstrijd nog Excelsior. En dan kunnen wij in de eerste ronde heel mooi afsluiten, denk ik. Jackie Wilson, het Riet Petit. 4-1 was het bij Ajax Excelsior en die kamp. Bijna 5-1 en dat beviel me wel. De actie van Davy Klaassen uh, liep goed... en uh, kreeg de bal ook schoot hard op doel. Goede redding van... Kieper de die nu weer in actie moet komen uh, door een vangbal uh, te maken op een voorzet van de linkerkant van Soleimani. En uh, Wessie de Ruiter heeft de bal bij zich. Schiet de bal naar voren. Nou ja, voor zover de bal nog naar voren gaat bij Excelsior. Want de bal is uh, met name op de helft van Excelsior. Maar men, als men de bal heeft, de bal nog wel rond kan spelen. Maar niet echt. Het is uh, Niveld die de bal naar voren ramt eigenlijk. En uh, nou, dan komt hij toch nog goed terecht. En goed terecht is bij uh, Kevin Jansen. Speelt de bal naar tevreden, maar die uh, loopt zich dan vast op blind. En nu, als nu Ajax het snel doet, want het is uh, 5 tegen 5, dan uh, kan er wat leuks uh, komen voor bijvoorbeeld Davy Klaassen, Die jongen gun ik wel weer een doelpuntje als uh, Theo Jansen de bal heeft, maar de bal niet uh, snel genoeg speelt. En dan is uh, de... Uh, uh, zijn de mensen van Excelsior zijn al weer terug. En is het uh, Deli Blind die de bal heeft naar Eriksen. Ja, ik had wel een beetje spijt toen ik zei dat er meer doelpunten gaan vallen. Want ik zie wel de Davy Klaassen en uh, jongens als uh, Ligion graag willen. Eben ook nog wel. Maar de rest heeft het eigenlijk wel gehad. Kijkt al en denkt al misschien aan aanstaande woensdag. Als is die belangrijke wedstrijd tegen Real Madrid uh, speelt voor de Champions League. Eriksen, zo, aardige beweging. Bal naar uh, Jansen. Ja, daar kun je ook wel van genieten, Ronald. Dat, ja, dat was ik. een hele mooie, ja. ja. was er zo even tik tik en dan... Uh, Bal bij Jansen. Maar ja, de bal is nu alweer 10 meter achter die Eriksen. En dus is het Breien verder gegaan. En het is nog niet zo mooi zoals jouw moeder dat kon, maar het ziet er allemaal heel aardig uit. Nu is de bal bij Lijtjon gekomen. Lijtjon schiet over. Dat is jammer. Had een doelpunt verdiend deze kleine uh, rechter Ja, rechterverdediger uh, is hij op dit moment. Heeft die hele rechterkant eigenlijk voor zijn rekening. Hij schiet de bal met links over het doel van Wissie Druiter. Die heel rustig de bal weer eens klaar gaat leggen, want die denkt ook 4-1. Het is maar al mooi genoeg. 4-1 met nog vijf minuten te gaan. ADO Den Haag tegen NAC eindigde eerder vanavond in 3-0 na een 1-0 ruststand. En Frank Snoek praat na met de trakt, trainer van NAC, John Karelsen. Toevallig heb ik jullie vorige week gezien tegen Heerenveen. En nu weer. Ik snap er helemaal niets van. U wel? Nee. Kijk, uh, het lijkt wel of wij heel veel mensen misten in plaats van ADO. Ik uh, ken ons ook niet terug. Uh. Ja, daar zegt u meteen iets. U, bij NAC weten ze ook de hele week al dat, dat de ziekenboeg zit hier vol. Uh, strafbandje zit vol. Allemaal verdedigers. Verdedigers zijn op. En dan, dan wordt aardig op geen pijn gedaan. Ja, uh, ik moet zeggen dat we de eerste helft nog wel redelijk speelden. Uh, alleen vond ik de eindbal elke keer niet goed. Uh, de bal eroverheen, of de steekbal, was net allemaal net niet. Maar dan vond ik ons, op ons via ons middenveld nog wel redelijk spelen. Alleen de tweede helft... Uh, ja, we waren ontzettend slordig, we hebben we uh, bijna geen druk uh, kunnen creëren op, uh, op de gehavende defensie van, uh, van Den Haag. En uh, een slecht positiespel en ook weer kinderlijke goals weggegeven. Dat is waar, in de eerste helft was het een open wedstrijd van twee kanten. Uh, maar dan kom je 1-0 achter, daar moet je iets van doen. Ja, dan moet je iets van doen. Maar uh, nogmaals, ik vond in de rust uh, niet uh, dat we uh, slecht speelden. Ik vond alleen, de, de laatste bal was elke keer niet goed. En daar heb ik op gewezen, van als je deze wedstrijd nog uh, naar je kant toe wil uh, draaien... dan zal de laatste bal uh, goed moeten zijn, want daar kreeg je kansen mee. Nou, dat, dat was totaal niet aan de orde de tweede helft. Want ik vond ons gewoon ontzettend slordig. En uh, ja, dan krijg je weer lullig die tweede goal tegen. En dan uh, ga je van alles proberen aanvallende wissels maken. Maar ik kan nog niet zeggen dat het daar ook uh, beter van werd. Want het zit hem toch ook niet in, in de lucht hier? Ik bedoel, het is dezelfde lucht als in Breda. Ja, ja dat klopt. Uh, ja, we moeten ook even goed naar onszelf uh, kijken. Van, uh, wat hebben we gedaan van de week en hoe komt het dat, uh, dat het uh, onder ons niveau is? Uh, alles even goed analyseren. Maar um, ja, dat moet een oorzaak hebben. En, uh, op dit moment weet ik dat niet. Uh, maar het is niet de NAC geweest uh, waar ik van genoten heb de laatste week. En dat zei John Karel is: de trainer van NAC. De trainer van ADO Den Haag, dat wonders met 3-0, is Maurice Stijn. Ja, je weet het de hele week al. De ziekenboeg is vol, het strafbankje zit vol. Uh, dan maak je je zorgen, denk ik. Ja, dat maak je je ook. Met name als je acht verdedigers hebt, uh, elke positie dubbel bezet... en je hebt er uiteindelijk aan het einde van de week nummer drie over. Dan maak je je daar zorgen om. Ook omdat je dan uh, jongens uit de tweede amateurspelers moet halen om op de bank te zitten. Aan de andere kant wisten we dat eigenlijk al maandag. Dus we zijn vanaf maandag aan de slag gegaan met, uh, met Kevin Visser centraal achterin. Uh, inschuiven op het middenveld. En uh, nou, we hebben geprobeerd het op die manier in te vullen. Dus uh, we werden gelukkig niet verrast gisteren dat het uh, gebeurt. Dus we hebben de hele week daar uh, goed naartoe kunnen werken. En natuurlijk maak je dan ons coach. Moet je wel zorgen. Zeker als nakkel op een zoek om die, die, die goed in vorm is. Maar uh, ja, eigenlijk al de hele week het vertrouwen gehad dat met deze ploeg dat ook wat te halen viel. Want uh, je zegt, Nak, uh, ik was toevallig vorige week bij Nak. Ja, was er ook, je hebt ze gezien. En dan denk je, dat wordt een hele moeilijke avond. Ja, dat dachten wij ook. En uh, ik heb mijn spelers met name in, in de besprekingen en in de, in de, in de dagen na deze wedstrijd op het hart gedrukt. dat we gewoon in ieder geval met passie moeten spelen. We spelen thuis publiek erachter krijgen. Ja, Nak vindt het vervelend als je, als, als je, als je bij, bij Nak uh, kort erop zit. Vinden ze dat vervelend. En uh, dat, hebben ze, dat hebben ze uitstekend ingevuld, die gasten. En uh, complimenten. En dan is die week nu voorbij. En dan zijn al die zorgen niet nodig geweest. Ik had ook niet zo heel veel zorgen. Ja, je weet gewoon dat je een aantal spelers mist. Dus je kunt niet veel dingen terugvallen. Uh, een aantal zekerheden, met name achterin. En, uh, maar goed, nogmaals, de hele week hebben we kunnen werken met dit en uh, met dit materiaal. En uh, dan moet je niet scheuren, dan moet je aan de slag gaan. En dat hebben we gedaan. De spelers hebben het geweldig opgepakt. Dan had je nog iemand extra op het, tra op het trainingsveld lopen. Uh, jammer genoeg geen verdediger, maar een aanvaller. Die nog een bijdrage levert ook aan een doelpunt. Uh, er staat de kans dat Boesebon hier langer blijft dan de nu toegezegde drie weken? Ja, dat kan. We hebben in ieder geval afgesproken dat we... Dat we, dat we een contract tot het einde van het seizoen hebben. En waar... Einde van het seizoen? Oh. Dat contract is daar. Alleen van beide kanten is er na de drie wedstrijden... die we nu spelen en eventueel een clausule dat we niet met elkaar verder gaan. Die kan van Ali zijn. Ali heeft al aangegeven dat hij nog een mooie avontuur... in het buitenland nog een keer zou willen. En, en, en ja, wij hebben ook de ruimte als het uiteindelijk niet is... wat wij ervan verwachten om daar vanaf te gaan. Maar ja, voorlopig ben ik hartstikke tevreden hoe hij het invult. Ook met name op de trainingen. Ook richting de jonge jongens. Dat was ook mijn... ...verzoek richting het bestuur om hem erbij te, houden, te halen. En uh, nou, dat is uiteindelijk goed gekomen. En ik denk dat hij dat uh, nou, vandaag goed heeft ingevuld. Maurice Stijn, de trainer van Adel naar Haag... naar de 3-0 winst op NAC Breda. Ajax Excelsior, sleept zich naar het einde en die uitkamp. Nogal, het is uh, die bekende nachtkaars. En het is al bijna nacht, dus van mij mag hij uit. We zitten in de laatste minuut. Nog een mooi schot van Theo Jansen, die we verder niet hebben gezien. Die uh, heeft een aardige wandeling in, de, in het park gehad vandaag... Uh, maar verder ook niet. En Theo Jansen schiet de bal langs het doel van uh, uh, de keeperwessie eruit. En die vier keer naar het doel is moeten gaan. Het was geen grootste wedstrijd. Ik hoop ook dat de scheidsrechter Liesveld zo slim is om over 15 seconden af te blazen. Want 4-1. Niemand zit te wachten op een uh, vervolg van deze wedstrijd. Dan zitten de 90 minuten erop. Uh, nou, we krijgen nog twee minuten extra tijd. Dat is... Uh, uh, nog uh, te doen met Eriksen in balbezit. Eriksen die de bal breed geeft aan Blind. Blind naar Soleimani. Klaassen zoekt weer positie. Kopte de bal net uh, goed richting het doel. Uh, Jansen raakt de bal weer eens kwijt. En dan kan er overgenomen worden door Excelsior. Klaassen kopte de bal op doel. Het was een goede kopbal. Maar uh, de keeper zat er goed bij over een lekkere terugspeelbal. Uh, Wessie Druiter kan de bal nog met moeite voor de achterlijn halen. is wel over de zijlijn trappen. En dan zitten we in die slotfase. 4-1 door uh, 1-0 Vertongen, 2-0 Vertongen. Uh, 2-1 Maatsen, 3-1 Soleimani, 4-1 Lodero. Dat is een mooie stand. Uh, op papier, maar het is eigenlijk te weinig na de werkelijk schandalige rode kaart. En dan bedoel ik dat de overtreding, de rode kaart zelf was uh, volkomen terecht. Maar de overtreding was werkelijk schandalig van Scheiman. Die uh, uh, probeerde het been van uh, Soleimani in tweeën te hakken uh, met een uh, gestrekt been. Echt schandalig en uh, ik hoop dat hij flink gestraft wordt. Want daar moet je hard tegen optreden. Goed, dat heb ik uh, al eerder gezegd en dat wil ik graag zo houden. Als we in de slotseconden zijn van deze wedstrijd. Maar Ajax gaat boeken, een thuisoverwinning. Dat was een tijdje geleden, vier wedstrijden op rij. Niet gewonnen. Nu dus wel een goede generale wat dat betreft. De winst op Excelsior voor de wedstrijd aanstaande woensdag tegen Real Madrid. Waar een gelijkspel genoeg zal zijn om verder te overwinteren in de Champions League. En dat zou knap zijn. Ajax nog één keer in de aanval. Maar het gaat heel langzaam, heel rustig. Bal terug naar Jansen. Jansen bal breed naar Jan Vertongen. uitgeroepen tot man of the match vanwege zijn twee doelpunten. Dan naar Anita. Anita rolt de bal naar de linkerkant. Waar Klaassen de bal heeft. Klaassen terug naar Anita. En zo zitten wij langzaam maar zeker bij het eind van de wedstrijd. En als Diesveld misschien nog zeer actief in de buurt van de bal is, uh, nog een keer kijkt. En ziet dat de bal nog naar Theo Jansen gaat. Jansen kijkt. Wie loopt er vrij? Niemand. In ieder geval niet in zijn ogen, want hij speelt wel in de voeten van een Excelsior-speler. Maar dan wordt de bal weer naar voren gerampt opgevangen door Vertongen. Eriksen, komt er nog iets leuks? Nee, een vangbal van Wesley de Ruiter. En dan kijk ik naar de scheidsrechter. Die mag nu de fluit in de mond nemen, want we zitten dik over de twee minuten extra tijd. Dat doet hij nu. Ajax wint met 4-1 van Excelsior. Het was moeizaam, maar wel dik en dik verdiend. Buitenlands voetbal langs de lijn. In de Bundesliga vanmiddag twee topduels: de nummer 3 tegen nummer vier Bayern München tegen weer de Bremen. en Borussia Mönchengladbach de nummer 2 tegen Borussia Dortmund de koploper. We praten verder daarover met de Ragna Niemeyer. Uh, Mönchengladbach en Dortmund, de beide beroezen streden om de koppositie, maar speelden gelijk. Is dat een gemiste kans voor allebei eigenlijk, Ragna? Uh, ja, werd 1 1 uh, Dat zou je een gemiste kans kunnen noemen. Ik denk dat als je reëel bent... en ik denk dat een deel van de supporters van Borussia Mönchengladbach... de verrassing dit seizoen in de Bundesliga dat is... Uh, ik denk dat die mensen zullen denken... ja, we hebben een prachtige wedstrijd gezien. Uh, aan het einde van de rit levert dat een punt op. Na een achterstand ook nog eens een keertje. Daar zijn we eigenlijk wel tevreden mee. Want geef toe, vorig jaar heel lang onder de streep gestaan daar in Mönchengladbach. Nu uh, bovenaan, gedeeld bovenaan het doelsaldo... Van Borussia Dortmund was beter, maar het puntaantal was gelijk. Ja, dan denk ik dat aan het einde van de rit de supporters tevreden zijn met wat ze hebben gezien. Een wedstrijd die op de, ja, in de 40ste minuut 0-1 wordt. Lewandowski is een van de meest opvallende spelers dit seizoen aan de kant van Dortmund. Samen met Grooskroijts, met Götze. Eh, onder meer met oude namen zoals Weidenfelle, Kagawa, de Japanner is altijd goed. Dan wordt het een minuut of 18 gelijk. 1-1 eh, door Mike Hanke, oud international. Eh, scoorde eh, heel lang niet. En de laatste periode is hij opeens weer aanwezig met doelpunten. Dus eh, ja, een prachtige wedstrijd. Open wedstrijd. Heel veel strijd, veel kansen, leuke momenten. Ach, dan 1-1 wordt, Jij ja, is dat een gemiste kans. Dat duurt allemaal nog zo lang. Vooraf zei iedereen dat het de wedstrijd tussen Marco en Mario moest worden, hè? Ja, Marco Reus en Mario Götze. Uh, Marco Reus, een middenvelder, 22 jaar pas, uh, bezig aan zijn derde seizoen, dacht ik. Um, ja, hij heeft er al tien in liggen dit seizoen. Maar vorige week een knappe overwinning in de wedstrijd van het jaar misschien wel. Want dat is Keulen tegen Borussia Mönchengladbach. 3-0 overwinning. Maar hij raakte geblesseerd aan zijn teen en haalde deze wedstrijd niet. Dus dat was een tegenvaller. Best wel wat angst in de ploeg vooraf. Uh, Mario Gutsen, uh, bekend, international geworden ook... Um, hij speelde wel, uh, ja, uh, dat was prima. Maar ja, de, de, de twee jongelingen zeg maar, tegen elkaar die mochten laten zien wie is er beter. Dat, dat, dat duel tussen die twee, ja, dat kwam er niet. En dat was jammer, maar goed wat ik zeg. Het was een mooie wedstrijd en aan het einde van de rit kun je bijna zeggen... ach, een keertje zonder reus, dat moest dan maar. Ja, de beide broers speelden gelijk en dus profiteert Bayern München. Ja, want zo gaat het altijd. Uh, een 4-1 overwinning tegen... Bayern bedoel tegen. je? Hè? <laughs> ja, Bayern München komt toch wel erg vaak in Duitsland. Recormeister aan het einde van de rit natuurlijk bovenaan de ranglijst uit. 4-1 overwinning op Werder Bremen. ...konden dit succesje ook wel gebruiken, hoor. Want uh, ja, drie van de laatste vijf competitiewedstrijden gingen verloren. Tegenover het algemeen uh, Dortmund uitgezonderd niet zulke geweldige tegenstanders. Vorige week Mainz 3-2 en eerder al een keer Hannover een paar weken geleden. Dus er moest wat gebeuren. De pers zat er bovenop. Het bestuurde voorstand onder leiding van Oelie Heunes, had ook gezegd... ...er zijn geen excuses. De balletjes gaan de laatste weken te vaak breed, te weinig diepte in het spel. De spelers lijken allemaal wat minder hard te lopen. Nou, dan komt het aan het einde van de rit toch goed... Onder leiding onder meer uh, het elftal uh, van Arjen Robben. Hij was uh, invaller in deze wedstrijd, uh, had een belangrijke rol met twee treffers maar liefst. En het zegt wat dat hij die strafschoppen voor zijn rekening mocht nemen. Want als we het daarover hebben, uh, uh, wie stonden er in het veld? Müller stond in het veld, uh, Mario Gomez stond in het veld. Ja, dat zijn mensen die daar ook voor in aanmerking kunnen komen. Maar Robben mocht het uh, doen, is dus uh, het mannetje samen met Ribery Die ook twee keer uh, scoort. En volgens mij kunnen we ook even luisteren naar Robben. Die heel enthousiast reageerde bij met name zijn eerste doelpunt. Hij is blij dat hij na die blessure weer belangrijk is. Mijn laatste jaar was natuurlijk zeer schwierig. En, en uh, was ook een beetje onzekerheid of, uh, of ik weer terugkomen kan, kan op, op mijn niveau. En dat heb ik geschaft En uh, ja, deze is deze, ja, was waar... Wat ik zeg is nog niet voorbij, maar ik hoop dat ik uh, in 2012 uh, weer richtig angreifen kan. En nu nog een beetje doorhoud. Ja, uh, en dan is de vraag natuurlijk altijd meteen: uh, is het lek bij Bayern nu weer boven? Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Laten we zeggen dat het lek boven kan komen. Misschien wel een beetje chauvinistisch, als Arjen Robben weer een rol van betekenis gaat spelen. Dat doet hij vandaag met die ballen, maar hij is nog steeds niet helemaal hersteld. Komt al maanden met dat schaambeen, met die liefblessure. Um, maar ze zijn ook dik tevreden met hem. Hè? Bij Bayern München laat daar geen misverstand over bestaan. Want je zou kunnen redeneren als Hollander. Hij verdient een bak geld. Speelt eigenlijk nauwelijks dit seizoen, is dus niet belangrijk. Um, ja, wil zo'n grote club als Bayern München wel door? Nou, daar was laatst uh, heel duidelijk een uitspraak over te horen van jullie Honus. Hunnis, want er was wat kritiek uit de pers na een uh, optreden in de Champions League. En meteen zat Honus er bovenop. zei meteen: uh, luister eens even, hier heb ik geen trek in. Arjen Robben is een van onze allerbeste spelers. En laten we eerlijk zijn, een van de meest aansprekende in de Bundesliga. Mits 100% fit. Ze willen hem graag langer vastleggen. Uh, ja, en Bayern München blijft natuurlijk wel Bayern München als je even naar het elftal kijkt. Er is zoveel kwaliteit. De er is druk opgelegd door het bestuur. er zit een goede trainer. Ja, die ploeg gaat gewoon tot het laatste meedoen in de Bundesliga. Maar daar zeg ik echt niks nieuws mee. <laughs> en wordt gewoon weer kampioen dus. Ja, of nou zie ja, je andere kandidaten? Nou ja, er zijn natuurlijk van die, van die gekke seizoenen geweest in Duitsland. Kijk naar 1998 met Keizerslautern. Net gepromoveerd. Werd in één keer kampioen van Duitsland. Toen ook nog met een, uh, ja, een balak bijvoorbeeld uh, in de ploeg de Champions League ingegaan. En een aantal jaren geleden, 2009, het kampioenschap van Wolfsburg kwam ook uit de lucht vallen. Ja, Borussia Mönchengladbach is een ploeg die inmiddels internationals begint te leveren. Spelers aan zich begint te binden die belangrijk zijn. Hoewel nog altijd de grote clubs azen op, op, op diamantjes zoals natuurlijk Reus. Maar het zou wel wat zijn als zo'n ploeg erbij zou kunnen blijven. Dat Dortmund dat doet. ja, Dat lijkt normaal gesproken ook zeker en Bayern ook. Je zou nog kunnen zeggen wat is de rol straks van Schalke 04. De ploeg van Stevens. Uh, van uh, Huntelaar natuurlijk die daar ook zit. Uh, ja, Dat zou ook wel geweldig zijn. Ik geloof dat ze al 50 jaar geen kampioen geworden zijn daar. Heel graag willen... Uh, ja, en met, dat Nederlandse, met die Nederlandse inbreng zou dat natuurlijk ook wel wat zijn. Maar die spelen pas morgen. Oké, okay, bedankt Ragnar. Dan de Engelse Premier League. Daar blijft de koploper Manchester City doen. Wat het goed in is, winnen dus. Norwich City was nu het slachtoffer 5-1. Van de 14 wedstrijden die City speelde tot nu toe... waren er 12 gewonnen en de andere twee gelijk gespeeld. Achtervolger Manchester United won uit tegen Aston Villa 1-0. Het verschil tussen de stadgenoten blijft vijf punten in het voordeel van City. Arsenal won mede door één doelpunt van Robin van Persie met 4-0 van Bolton Wanderers. De grote man van vandaag in Engeland was Yakubu. Door vier doelpunten van de Nigeriaan won zijn club Blackburn Rovers met 4-2 van Swansea City. In Spanje kwamen Real Madrid en Barcelona allebei in actie. De Koninklijke won uit tegen Sporting Grigon, 3-0. En de volgende wedstrijd voor het team van José Mourinho... is woensdag tegen Ajax, dus in de Champions League. Barcelona won de thuiswedstrijd tegen Levanten met 5-0. Het gat tussen Real en Barcelona blijft drie punten. Bovendien heeft Barcelona een wedstrijd meer gespeeld. Volgende week zaterdag, de tiende, is... El Clasico, Real Madrid tegen Barcelona. Dan Italië, daar eindigde Inter tegen Udinese in 0-1. In... Inter Udinese in 0-1, Inter nummer 12 en Udinese nummer 3. En uh, afgelopen is ook Napoli tegen Lecce, het is daar 4-2 geworden. Wat een goal! De Penalty. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Ajax-Excelsior 4-1. Bij Rus was het 2-1. 1-0 en 2-0 Vertongen. 2-1 Maatsen. 3-1 Soleimani. Dat was uit een strafschop. En 4-1 Lodero. En er was een directe rode kaart voor NEC-speler Sjaimant... na een overtreding op Soleimani. Dat was net voor de 2-0 van Vertongen. En dat was na een 37 minuten... FC Groningen-NEC en het in 3-3. Berust was het 1-1. FC Groningen kwam drie keer voor door Texera. 1-0, 2-1 en 3-2. Maar daartussendoor scoorde Ibrahim voor NEC. Vervolgens Platje 2-2 en eh, Platje ook weer 3-3. Bij Groningen was de Uruguayan-Texera de man. En bij NEC was het dus Melvin Platje. Diep in blessuretijd redde hij het punt voor de Nijmegenaren. Nou, we hadden twee mooie goals. En uh, ja, Het leek wel een beetje op elkaar natuurlijk. Twee goede pasen van, uh, of één goede paas van Gineiro... Een goede paas van uh, naar Veroen. Dus dus ook max goed af. Groningen slachtte enkele weken geleden fijn ook nog af, maar sindsdien overtuigen de Groningers niet meer. Na de 3-3 vanavond liet het publiek zijn afkeuring blijken... door een flink fluitconcert. Het is logisch dat ze teleurgesteld zijn. Dat zijn wij ook. Als je kijkt naar de wedstrijd Feyenoord... hebben we nu vier wedstrijden gespeeld... waar we onder de maat hebben gespeeld. Nou, dat, dat, dat, dat, dat moet je serieus nemen. Daar moet je heel goed over nadenken, ook als trainer. En daar moeten we ja, eventueel op ingrijpen de komende weken. En die trainer heet Pieter Huistra. ADO Den Haag tegen NAC Breda werd 3-0. Bij rust was het 1-0 door Vicento. Toornstra maakte de tweede en Heusje de derde. NAC kende nog een goede serie met onder meer gelijke spelers tegen Ajax en Veen, Maar tegen ADO was de ploeg onherkenbaar. Ook voor voortrainerse John Karelsen. Ja, we moeten ook even goed naar onszelf kijken. Van wat hebben we gedaan van de week en hoe komt het dat, dat het onder ons niveau is. Alles even goed analyseren.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 Goals vielen naar rust. 0-1 Malki, 0-2 Ramsey en 1-2 Rozen. En zo wint Roda zijn derde wedstrijd op een rij. En dat was ook wel nodig, omdat Roda allerminst goed aan het seizoen was begonnen. Maar van onrust is nooit sprake geweest. Daarover Mats Jonker. Ah, ik denk dat een van de, van de heel grote krachten van deze club is dat er heel veel rust uh, is in de tent. Afgelopen jaar is dat ook zo. En, uh, zoals wij wisten wel dat op papier kwam er wedstrijden aan, maar we kunnen punten pakken. Dat kwam nu aan, nu hebben we nog twee wedstrijden gegaan. Als je die, uh, als je die wint, ja, dan ga je echt uh, top 6 in, denk ik. Dus uh, die rust is er heel tijd gebleven en uh, we moesten door de eerste ronde heen en dat is alle 17 wedstrijden. De graafschaptrainer Andries Uldrink weet dat hij met de graafschap moet strijden om lijfsbehoud. Hij snapt er ook niet dat zijn ploeg zo afwachtend speelt, zeker Thuis. Ik heb net in de kleedkamer even kort met jongens erover gehad dat, dat ik het uh, onbegrijpelijk vind en jammer vind dat je na zo'n eerste kwartier uh, een, een uur lang veel te weinig doet om die wedstrijd naar je hand te zetten. Dat heeft te maken met initiatief, uh, bang om misschien fouten te maken. Ja goed, dat, dat, dat, moet, eruit, dat moet eruit, want uh, je ziet als je het laatste kwartier weer met initiatief speelt, ik denk dat we in het laatste kwartier vijf, zes goede kansen hebben gehad. En uh, had je eigenlijk nog zo'n punt mee kunnen nemen. De competitie is al vijftien wedstrijden onderweg, ook voor Roda, maar de ploeg heeft nog niet één keer de nul gehouden.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 Gisteren al won Heracles. Nou, won. Verpletterde Heracles. VVV 7-0 werd het. AZ gaat de kop. 34 uit 13. Tweede is PSV. 31 uit 14. Derde eh, FC Twente. 27 uit 14. Uh, Ajax heeft er 27 uit 15, is vierde. En Feyenoord is vijfde met 24 uit 14. Onderin NEC, 14 punten uit 15 duels. Dan de Graafschap, die heeft er 12 uit 15. Excelsior heeft er 7 uit 14. En uh, VVV heeft er 7 uit 15. Aanstaande week is trouwens de tweede helft van Excelsior tegen AZ. Uh, de eerste helft eindigde toen in 0-0. Aanstaande woensdag is dat. Morgen om half 1 is er Feyenoord-PSV. Morgen om half 3... FC Utrecht, FC Twente en Vitesse tegen RKC. En om half vijf is het dan ook nog Heerenveen tegen AZ. De Nederlandse handbalvrouwen beginnen vanavond aan het WK in Brazilië. Om kwart over elf onze tijd opent Oranje met een wedstrijd tegen Spanje. In een pool van zes landen moet de ploeg van bondscoach Groene bij de eerste vier eindigen om door te gaan naar de knock-out fase. Richard van der Waal, volgt voor ons dat WK op de voet. Richard, hoe sterk is die pool waarin we zitten... Ja, we hebben daar een beetje pech mee gehad. Het is misschien wel de zwaarste pool van de vier waar we als Nederland in terecht hadden kunnen komen. Zes landen per groep, in totaal 24 uh, landen. En Oranje treft dan regerend wereldkampioen Rusland. Het uh, gerenommeerde Zuid-Korea, een beetje de grote onbekende. Je weet vaak niet hoe ze op een WK uh, spelen. Maar al regelmatig gooide Zuid-Korea hoge ogen op de Olympische Spelen. Dan zit in de pool van Nederland ook... Kazachstan en Australië. Dat zijn de twee mindere goden. En daar moet Oranje eigenlijk ook vrij eenvoudig van kunnen winnen. Met name Australië. En tot slot is er dan Spanje. Waar tegen vanavond dus uh, gespeeld wordt. Direct een, een sleutelduel. En als we winnen vanavond van Spanje... dan krijg je daarna direct Australië en Kazachstan. Stel je voor je hebt zes punten uit die eerste drie duels. Ja, dan sta je al in de volgende ronde. Want zoals je zei, de eerste vier landen gaan door naar de knock-outfase. Ja, maar als ik uh, Spanje hoor... Dan hoor ik meer handbal en meer reputatie dan Nederland. Ja, dat is zeker waar. Aan de andere kant maakt Oranje de afgelopen jaren behoorlijk wat progressie. We hebben vorig jaar op het EK vrij aardig gepresteerd. Makkelijk ook gekwalificeerd voor dit WK. Aan de andere kant moet je inderdaad vaststellen dat Spanje op een handbal-evenement zoals een EK WK zelden ontbreekt. In 2008 bijvoorbeeld de zilveren medaille. Twee jaar geleden vierde op het WK. Eigenlijk zijn ze er bijna altijd bij. Behalve in 2005. En dat was direct onze beste prestatie ooit. Want toen eindigde Nederland op een WK. In Rusland was dat in Sint-Petersburg zeer verrassend als vijfde. Ja, dat is zes jaar geleden. Kun je die lichting van toen vergelijken met nu? Ja, die lichting was wel wat meer ervaren. Daar had je bijvoorbeeld speelsters als uh, Natasja Burgers, Saskia Mulder... Uh, de twee uitstekende keepsters, Jocelyn Tienstra en Debbie Klein... met een uh, fantastische mix... Want er zaten ook heel veel talenten tussen op dat moment. Maura Visser, die er ook nu weer bij is. Purl van der Wissel. Dat was echt een uitstekend team. En in die decembermaand toen in 2005 vielen eigenlijk alle puzzelstukjes uh, in elkaar. In Nederland uh, kwam in een soort flow terecht. Speelde fantastisch handbal en eindigde toen uh, heel verrassend als vijfde. Je noemde Laura Visser als degene die er toen bij was. Zijn er nog meer? Of, of? Want zes jaar is toch niet zo lang. Nee, er zijn inderdaad meer. Joyce Hilster bijvoorbeeld is er ook op dit WK weer bij. Toen ook actief in 2005. Toen speelden ze uitstekend. Maura Visser dus, Purl van der Wissel. Ook cirkelspeelster Diane Lamijn die al meer dan tien jaar bij de nationale ploeg zit. Zij zijn allemaal onderdeel van het oranje dat vanavond dus gaat beginnen aan dat WK. Met die hele belangrijke wedstrijd direct om kwart over elf Nederlandse tijd tegen Spanje. Iedereen fit? Ja, iedereen is fit. Een vraagteken was vorige maand nog een beetje Maura Visser. Toch wel de belangrijkste speelster. Een uh, meerwaarde altijd in de dekking. Zeer agressieve speelster. Aanvallend zet zij ook de lijnen uit. Zij had last van kraakbeenletsel, maar is op tijd hersteld. En uh, zij is er gewoon bij. Alleen Nieke Groot ontbreekt. Maar die zat er uh, de afgelopen jaren ook niet altijd bij. Had al een keer bedankt voor Oranje. Dus ik denk niet dat dat zo'n groot gemis is. Verder is iedereen uh, aanwezig. Dus wat dat betreft zijn... Uh, alle ingrediënten aanwezig om er misschien wel een heel mooi WK van te maken. Ja, deze uitzending van Langs de Lijn is om 11 uur klaar... maar voor de liefhebber is Nederland Spanje vanaf kwart over 11 te volgen op nos.nl. Ajax Excelsior eindigt vanavond in 4-1. Ronald van der Geer praat na met ajax Christian Eerdersen. Ja, Christian, uh, iedereen verwacht dat je wint van Excelsior... maar het moet maar wel even gebeuren, hè? Uh, ja, natuurlijk. We hebben... We hebben onze ding gedaan. Uh, we waren wel een beetje te traag en te, te langzaam in het begin. Uh, ja, de eerste helft was natuurlijk wat, uh, ja, wat meer man-man over het hele veld. Uh, maar ja, dan krijg je rood en dan, uh, dan wordt er wat meer ruimte. Ja, pas eigenlijk, in de slotfase maken jullie optimaal gebruik van die ruimte. Hè? Want het duurde heel lang voordat de diepte überhaupt gezocht kon worden. Ja, ze stonden natuurlijk heel dicht bij elkaar en, uh, en heel compact. Uh, maar natuurlijk zijn we weer moe. Uh, we zijn ook een man meer, dus, dus zijn gewoon, uh, dat is gewoon normaal. En, uh, ja, we proberen uit te spelen en dat is ook wel af en toe gelukt. Wat een gevoel had je zelf in de eerste helft? want je ziet die bal maar rondgaan en weer breed en weer naar achteren. Uh, kan dat dan niet anders? Ja, we stonden natuurlijk 2-0 voor. Dan, uh, dan loop je niet zomaar te, te haast ofzo. Dan speel je gewoon wat rond en, uh, en hoopt op een kans. Uh, maar ja, dan scoren ze en dan weet je uh, dat we gewoon niet thuis Dus uh, ja, dan moet je wat meer druk. En dan hebben we dat ook proberen te doen. Uh, en dan zie je dat ze weer de moe en uh, we krijgen veel meer ruimte. Het was even wachten op een, op een overwinning in de arena. Is dat ook een soort bevrijding dan? Ja, zeker. Ik denk dat uh, ja, iedereen heel blij is. Ikzelf ook. Ik, uh, ik ben heel tevreden met uh, wat we gedaan hebben. En, uh, en weer, weer drie punten hebben gepakt. Dus uh, ja, we komen, uh, komen dichterbij. Ja, en je loopt geen schade op, ook richting Madrid. En dat was waarschijnlijk ook belangrijk. Zeker. Uh, ja, natuurlijk hebben we uh, ja, onze ding gedaan. En, uh, en voor gezorgd dat niemand, uh, ja, ik hoop niemand geblesseerd is voor woensdag. Het is gewoon een uh, heel belangrijk wedstrijd voor ons hele seizoen om, uh, om in de Champions League te buiten. Dus woensdag is wel uh, heel apart. Want woensdag speelt Ajax in de Arena tegen Real Madrid. Ajax Excelsior eindigde dus in 4-1. Dit was Christian Eriksen samen met Ronald van der Geer. Ik zei al, om kwart over elf handbal te volgen op nos.nl. Morgenochtend om op radio 1 om 6 uur al is er hockey te beluisteren. Nederland tegen Duitsland, Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. De tweede wedstrijd van Nederland, want vandaag werd Korea met 2-0 verslagen. Uh, even kijken, uh, wat is er morgenmiddag verder in onze volgende uitzending nog? Nou, die voetbalwedstrijd die ik al straks uh, zei. Wereldbeke schaatsen in Heerenveen, zwemmen in Eindhoven... de Open Nederlands Kampioenschap finales En er is de Davis Cup finale tussen Spanje en Argentinië. Het einde van deze NOS langs de lijn. Morgenmiddag dus om twee uur de volgende. En het komende uur kunt u luisteren naar Met het Oog op Morgen. Max van Wezel zit hier dan achter de microfoon. Nog een prettige avond.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 Verder zoeken we beversporen op laag water en is er een nieuwe bedreiging voor de aalscholver. Luister. Morgenochtend van 8 tot 10 naar Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.